De traditionele cv-ketel verdwijnt over drie jaar als het aan de energiebedrijven, milieuorganisaties en installatiebranche ligt. Ze willen dat huiseigenaren vanaf 2021 hun cv-ketel alleen nog kunnen vervangen door een warmtepomp of een andere duurzame vorm van verwarming. In een manifest stellen ze dat de ouderwetse cv-ketel niet meer afdoende is als klimaatdoelen moeten worden gehaald. Nu heeft 95% van de Nederlandse huizen nog een traditionele cv-ketel. De advocaten van adoptiekinderen die in de jaren 80... uit Sri Lanka en Indonesië naar Nederland zijn gehaald... stellen de Nederlandse overheid aansprakelijk voor misstanden... rond de adopties. Er is destijds niet opgetreden tegen illegale adopties... meldt tv-programma Zembla. Er wordt nu compensatie geëist voor de kosten die de kinderen moeten maken... om hun biologische ouders op te sporen.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 Het weer is op de meeste plaatsen droog en een graad of vijf. In de loop van de dag gaat het regenen. Vanavond trekt de neerslag weg en is het zo'n zeven graden. Morgen meer zon, maar ook wat buien en negen graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertragingen in de rand Randstad op de A4 naar Amsterdam... tussen Leidschendam en Hoogmade. Vier kilometer na een ongeluk. De A12 naar Utrecht. Een uur vertraging tussen Gouda en Woerden. Na een ongeluk met drie personenauto's bij Woerden. Twee rijstrokken zijn dicht. A15 naar Nijmegen-Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen Arkel en Hardingsveld-Christendam. Verder richting Rotterdam tussen Goorkel en Papendrecht. Nog een kwartier vertraging. Bij Rotterdam, de A20 naar Gouda. Een kwartier vertraging bij Rotterdam-Krooswijk. Tot zover de verkeersin...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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gobert op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 Now it's time to turn the pages We're gonna... You got the biggest cool you're ever seen.